In de Randstad staan de langste fiets op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, verknopend naar de berg 5. Op de A4 naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwouden 6 en tussen Schiphol en Sloten 5 kilometer. A7 verhoor en 6 kilometer tussen Purmerend Zuid en de Zaandijk, Op de A8 naar Amsterdam, verknopend Koenplein 4. Op de A9 naar Amstelveen, tussen Beverwijk en knopend 8 kilometer. Op de ring A10 tussen Geusveld en knopend Nieuwe meer 4. Op de A12 utrecht Haag tussen Zevenhuizen en Zoetermeer 4 kilometer. A16 Breda-Rotterdam verknaald met de Plein 4 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Leusden 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Take this cup away from me For I don't want to taste its poison Feel it burn me, I have changed I'm not as sure as when we started Then I was inspired Now... I'm sad and tired, listen, surely I've exceeded expectations, tried for three years, seems like 30, could you ask as much from any other man? I'd want to know, my God, want to know, I'd want to know, my God, want to see, I'd want to see, my God, want to see, I'd want to see, my God, why I should die? Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know, I'd have to know my Lord. Have to know, I'd have to know my Lord. Have to see, I'd have to see my Lord. Have to see, I'd have to see my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? Have to know. Am I scared to finish What I started What you started I didn't start it Uh, lieve luisteraars, bij uh, Goedemorgen uh, Zandvoort. Ja, uh, ik zit hier samen met Betty aan tafel en uh, we hebben allebei zoiets van, ja, dit is de mooiste, de mooiste nummer van, uh, van de cd. Voor mijzelf uh, vind ik het een, vooral een mooi nummer, omdat het een, uh, het, het menselijke aspect uh, van Christus, van Jezus, weergeeft. En uh, de twijfel ook die hij die, die heeft, hè, dat is niet zo'n heel glad verhaal van, nou, ik doe het even, maar ook hij... Uh, heeft dit soort uh, ja kent dit soort aspecten en dat vind ik zo ontzettend mooi van dit uh, nummer. Ja. Nou, uh, welkom terug. Zei ik al. We zijn uh, Benno Veugen, die doet uh, de techniek en af en toe stelt hij zijn een vraag en uh, Betty van Forst en uh, Richard Buitennek. We gaan uh, tweede uur in. Uh, we beginnen straks, tenminste het, het tweede deel is Sjoerd Dureus van de Sportservice. Dat komt om vijf voor half twaalf. En Hans Rijmers om tien over half twaalf. Die komt het volgende jazzconcert uh, aankondigen. En uh, nu is aangeschoven aan tafel Dick Houzé van het Circus Rigolo, een uh, bekende Zandvoorter. En uh, ja, hij zoekt nog standwoorders voor een circus act. Nou, Dick, welkom. Dankjewel. Stel jezelf even voor als je wil. Mijn naam is Dick Hoezee. Ik ben 70 jaar. Ja, ik zelf. Nou, ik moet zeggen dat ik je niet heeft. Ja, nee, echt. En ik uh, doe al zo'n 57 jaar circus. Nog drie jaar. En dan uh, denk ik dat we een feestje hebben. Ja. Dus ik stel het steeds meer weer uit. Ik ga nu nog drie jaar door en dan kijk ik alweer... Het is maar een heel klein circus, maar heel Zandvoort kent het zo'n beetje. Ja. En nu staan we weer van 8 mei tot en met. Oh, Voordat voor je naar me ja. verder gaat, uh, vertel nog even iets meer over jezelf. Jij woont in Zandvoort? Ik woon in Zandvoort, ja. ja. Ik woon in Zandvoort. En je hebt ook nog een kroeg gehad, hoor ik net. Ja, we hebben een kroeg gehad, een bistro gehad. Veel schuld gehad. Veel schuld gehad van gehad. Van Die, van die ken niet. <laughs> kroeg ken ik niet. Als een goede kroeg heb is dat zo. <laughs> ja. ja, en. en um, maar terwijl we die kroeg hadden en ook de bistro hadden, de bistro die zat op het Raadhuisplein maar nu. Hoe heet die? Harlekijn. Oh, Harlekijn. Ja, ja Harlekijn ja? was bistro Harlekijn. En later hebben uh, het café, hebben we het ook maar Harlekijn genoemd. Hmm. Ja, en uh, ja, die Bisto was wel een uh, hele goeie, café die mogen. maar in de Bisto hebben we na een paar jaar, toen had ik er wel weer een beetje genoeg van, toen hebben we in de Bisto een klein theatertje gemaakt. Hmm. En dat was wel een fonds. Dus ze hebben de keuken er gewoon uitgegooid en je nee, daar een theater gemaakt? Nee, hebben we hebben de keuken gehouden, maar we hebben een podium erin waar we de bar stond, want ik stond achter de bar, ik vond dat vreselijk. <lacht> daar vond ik zoiets van ergs. Nou, handig als je een uh, kroeg hebt. Ja, <lacht> ik, uh, ik was, uh, ik, nou ik had goede verhalen altijd wel, dus uh. de mensen bleven wel en ik dronk zelf niet zo, mm, niet zo echt, ik was niet zo drinken. Nou, tien per dag nee nee ik drink ik, ik kan er niet tegen ik ben gewoon een vervelende urf ik kan er niet tegen maar ik stond achter de baan maar ik had fantastische verhalen en mm -hmm. ik was ook altijd benieuwd hoe ze afliepen. dus ik stond ervoor... <lacht> Jij ja, ging zelf ook niet weg, want anders mis je ook het ja, einde. Ja, het einde. Nee, en, en, en, en, en, nee, dat was, dat was fantastisch, altijd. maar ik ging me toch vervelen achter dat ding. Daar heb ik op die plaats heb ik een toneeltje gemaakt, een, een vloertje, en daar hebben we er een cabaret van gemaakt, een beetje, en het was hartstikke goed. Dat zou leuk zijn. Ja, want er konden 60 mensen in, die, gingen eerst, die werden gehaald als ze wilden met een taxi, gehaald en gebracht, iedereen moest in het lang. Ah, oh, dus oh, leuk en, en En we hadden ja. een programmaatje: eten, drinken, dansje. Nou, dat was op een vloertje van twee bij twee of zo. Maar dat ging wel. En dan nou ja, werden mensen weer weggebracht en zo. Dat was, dat, dat was niet was een tierenlier. Hmm. Maar ik had al vaak vaak als het niet, dan dacht ik, ja nu moet ik toch maar weer wat anders doen nu. Hmm. nu weet moet je het niet te niet. lang uh, hetzelfde doen? Nee, het circus doe ik dan wel heel lang. Ja. Maar Want, dat vind ik ook leuk. Want hoe lang heb je nou Circus Rigolo? Circus Rigolo heb ik vanaf 1982. Oh, dat is al, uh, al bijna 30 jaar? Ja, ja. En dat, ja. uh, dat vind je wel prima om dat uh, zo lang te doen. Ja, fantastisch. Dat ja. is ook mijn leven. Ja. Maar dat is een beetje jouw uh, beroep, hè? Als je er ja. daarvan mag spreken, uh, ja. dat is een beetje wat je doet. Ja. Uh, ja. Ja. Kun, je, kun je vertellen, wat is Circus Rigolo? Ik bedoel, met Circus kunnen we wel iets meer voorstellen, maar... Ja, Circus Rigolo op. is een klein circusje. Daar gaan 300, 350 mensen in. In de tent. In de tent, in de tent. Ja. kleine tent. 15 meter doorsnee. En daar... Uh, heb ik elk jaar een ander programma? Want uh, uh, we, gaan, we doen altijd een campingtournee. Hmm. Die begint eind juni, tot eind augustus. En we hebben vaak dezelfde campings, dus ik heb elk jaar een ander programma. Hmm. Waar ik zelf altijd wel weer uh, in meedoe, mijn kleindochter ook. En de rest van de artiesten worden ingehuurd. Oké. Okay. En um, Circus Nicolo verder treden we in het land ook op maar dan voor uitkopen alleen, dus bedrijven huren hem in mm -hmm. Ik treed veel op, we treden veel op met scholen, voorscholen dat gaan we hier in Stamford nu ook eindelijk doen, het eerste jaar dus de scholen de, zijn we nu mee aan het repeteren en, en de oranje School en de school ja. en die zijn we, nu, daar zijn we nu mee aan het oefenen en die gaan zelf twee dagen een circusje spelen mm. Koor, dansen, ballen lopen en al die dingen en dat wordt dan weer begeleid door ons dit jaar hebben we ook voor het eerst de bejaarden waar we voor gaan optreden. Dus die komen naar de tent met uh, Gaan ze ook meedoen? Als ze willen wel, maar dat zou er niet veel zijn. Maar de begeleiders doen daar mee. Ja. Ja. Nou, we hebben een groep rolla rollator's. Ja. Nee, nee, nee. Nee, maar daar moet. Kijk, die komen allemaal ja, kijken. Ja. Maar we hebben een tribune staan, dus we kunnen niet veel tribune. Het ligt er een beetje aan hoeveel rolstoelen uh, mm -hmm. mensen er komen. Maar ja. dat is ook alweer op zichzelf een uh, organisatie. Want die auto's moeten komen, die mensen mm -hmm. moeten afgeleverd worden weer terug. Ja. Nou, dat soort dingen regelen we allemaal, doen we allemaal. En Zandvoort is altijd uh, hartstikke lief voor mij, dan doe ik dat goed. Hè? Je bent een, uh, bent een soort evenementbureau ook, hè? Ja. Ik heb altijd zo'n evenementbureau erbij gedaan. Ja. Ja, ja, ik heb mijn dan. kleindochter nu. Die is twintig en die regelt... En die regelde had het al jaren. En dit jaar heb ik gezegd, nou ga je gang, doe je best, als ik er maar bij ben. Oké, okay. ja, <laughs> Ik mag opa blijven. Opa. En wat doet, wat doet opa in het circus? Opa doet dit jaar in het circus, die praat het programma aan elkaar. Nou, dat lukt wel, denk ik. Jawel, dat lukt wel. Ik heb een komisch goochelnummer. En ik doe nog iets met nepdieren. Dat, ver, dat, dat ligt er altijd een beetje aan hoe lang het programma duurt en ah. wat we nog aan tijd over hebben, dan doe ik gauw weer wat anders. Hey. En dit jaar is het leuk, ik doe het met iemand, dat is Kitty Hagen, dat zegt helemaal niks, maar Kitty Hagen heeft een, ook een circus, dat is circus Fantasia. En in haar tent treden we dit jaar ook op. Mm. En dat is een beetje... Dat is een... Uh, ja, dat is een dame die doet dat circus. Dus dat circus is ook een beetje... Een beetje vrouwen Allemaal mooie erin en zo. Dat, uh, ja, ja. Dat vind ik ook wel En met Kitty heb ik... In, tot een jaar of acht geleden gewerkt. Hebben we ruzie gekregen. Zo hoort dat dan ook. <lacht> nou, als <lacht> dan je, altijd, ja, als je getrouwd bent wel, maar ook als je niet getrouwd bent. Ja, als je getrouwd bent ook. <lacht> Ik weet het. Ze zeggen altijd, je moet nooit met je vaste partner iets zakelijks ondernemen. want Dat, dat klopt. Gaat nooit goed. Dat is dus toen we het café en de bistro hadden. Dat deed mijn vrouw. En ik, ik doe altijd overal mee. Uh -huh. Ik zeg, zo zo moet je het doen en ga ik weg. Uh -huh. dat, uh, dat was ook in, in, de, in de bistro en zo. Dan vroeger in die tijd had je nog boel koekoek, wat iedereen vreselijk vond, die man. Dus oh, ja. iedereen zat er voor de bar voor heel bij de hand de dingen te zeggen. En zei ik, nou, ik stem koekoek. Maar iedereen zegt, nou, veel geschreven, En dan liep ik naar de keuken, want dan dacht ik, dat nou, jullie redden het wel zo. Dan ging ik weer weg. En je stemde normaal SP natuurlijk. Ik, eh... Uh, ik, nee. Maar, maar, eh... Um, in het circus, wat voor soort ex kunnen we allemaal doen? Uh, Als we wachten? ons eigen programma doen, dan hebben we daar messenwerpen, dan hebben we een paar diertjes, uh, um, op het glas liggen en, en jongleurs, clowns. Uh, eigenlijk alles wat met een groot circus ook heeft, dat okay. hebben wij ook. En jullie hebben geen uh, echte dieren erin? We hebben twee echte dieren, ja. Ja? Ja, ja, ja. ja. En wat voor dieren? Twee, twee kippen. <laughs> Oh, nee. die, ja. Ik ja, heb een maken. leuke act een keer op televisie gezien met de Kippen was best heel leuk. Dat is dat. Oké. Okay. Ja, dat is dat. Ja. En op, we hebben de prominente avond, dinsdagavond, dat, dat de standwoord zelf het als voorstelling gaan doen. Ik heb je nooit gezien. Nee. Jongen, jonge jonge. Nee, okay. ik, heb, ik heb net al tegen u gezegd buiten. Eh. Ik kom dit jaar ja, echt beetje, wel nu, even nu kijken. Nu weet ik 70, dan zeg je u ineens. Ja, sorry. <laughs> nee, ja, uh, nee, we hebben de prominente avond. En daar doen ook mensen van de gemeente aan mee. Daar ben ik nu mee aan het repeteren allemaal. Of zo. En dat is 9 mei, dinsdagavond, en daar uh, zijn we nu al een kaart voor. Dus dat klopt. 10, mei, kom, kom, kom. 10 mei? Oh, 10 mei, ja, 9 ja. mei gaan we repeteren, klopt, ja. 10 mei is uit, uitvoering om ja, 8 uur. om 8 uur. Ja, ja. Ja, daar zijn we nu al kaartjes voor het hey, Welke prominent heb je al gestrikt? Uh, Wilfred Tatus. Uh, van Haley de gemeente. Hansen. Mm. Ja, en dan wat is prominent? Elke oh ja, het Zandvoort is, die is prominent. Bekend, die we kennen. Ja, ik weet niet of je bekend bent in het, in het Zandvoort of in het kroegwereldje. Ja, dan moet uh. meer naar eens uh, kijken. Nou, uh, ik een beetje. Laura en Hardy. Uh, oh, Klik Spaan, uh, ja. Wat soort eigenaren? De eigenaren. Maar ook mensen die als... In Noorwegen kom je als gast. Die als gast komen door mee. Maar ook mensen die hier normaal in Zandvoort wonen. gewoon En doen ook mee. Van Zandvoorts koor. Ik heb een man of dertig die meedoen. En u heeft wel genoeg. Nee, er kunnen altijd nog een paar bij. Dat was een beetje een reden dat je hier wilde komen. Wat zoek je nog? Mensen die mee willen doen. Maar wat ze willen doen, wat ze gaan doen, dat bespreken we dan weer. Geen leeftijd. Uh, nee, nee, nee, nee, het, nee, het uh, maakt helemaal uh, niet uit. Nee. Mag het maakt allemaal niet uit. Ja, maar het is best wel Sowieso geslaagd. Dus als je dan nog moet gaan oefenen. Nee, dat gaat allemaal goed. Gaat het goed, ja? We, ja, we, we repeteren niet dood. Oké. Okay. Dus maandag, de negende, wordt driftig gerepeteerd allemaal. <lacht> en dan zie je de mensen uit de cafés die zondag nog laat geweest hebben. <lacht> gaan we het doen? En dan gaan we het doen. En en dan komen is dat al da genoeg? Eén avond repeteren? Ja, ja. We doen het al veertien jaar in Amsterdam op de Nieuwmarkt. En daar, uh, daar wordt zo langzamerhand van: wat gaan wij doen? Dan zeg ik dat en dat, oké. En dan uh, zeggen ze: Nou, dat is ook altijd op dinsdag. We komen dinsdag om tien uur repeteren. Dan komen ze tegen vieren. Dat, dat, ja, kom, maar je komt dat toch goed, jongen? Dat zijn Afrikaanse methodes. Komt altijd goed, ja. Komt altijd goed, ja. We komen wel. Ja, een ja, ja, beetje Spaans ook, ja. ja. Nee, maar, en het wordt een fantastische avond. Het wordt, het wordt een knalde. En, en je ziet ook dat het niet gerepeteerd is. Nee, iedereen, want ze geven zich wel voor honderd procent. Maar wel veel improviseren ja, ja, en veel ja, ja, ja. Dus lijkt ik daartussen om, om te kleppen en te doen. En te, ja. Eh, ja. Hey, en welke, Welke uitzendingen, welke uitzendingen, welke voorstellingen geef je allemaal? We beginnen de 9, 9, 9 mei voor de, voor de bejaarden, voor de ouderen. Mm -hmm. Voor Huis in de Duinen. Die begint om drie uur, tot kwart over vier of zo. En dan de tiende hebben we de voorstelling met de prominenten, voor de prominenten, mm -hmm. voor iedereen. Dan de elfde, dus op woensdag, hè? dan hebben we om ja. drie uur... De reguliere voorstelling, gewoon dat treden wij op voor de, voor de, als circus voor de zandvoorters. Donderdag de 12e komt of de school of de Oranjenasse school een voorstelling geven. De, de twa de 13, dat is de, de 12e en de 13e. Uh -huh. En dan uh, gaan de scholen optreden en de ouders komen kijken. Die, die kopen dan uh, hartstikke officieel een kaartje. Om naar hun kinderen te komen kijken. De Oranje Nassen School geeft twee voorstellingen. Want die hebben twee of driehonderd kinderen of zo. Dat is gigantisch als je mm. daarmee aan de slag bent. Daar zijn we al mee aan het repeteren. Dan hebben we uh, zaterdag de 14e. En zondag de 15e. Dat zijn weer gewoon twee voorstellingen van uh, Circus Rigolo. Mm -hmm. Oké, okay, dat is een heel. Uh, een hele week zijn we ja. ja, ja. weer. Wat, wat kost een kaartje? Een kaartje kost uh, 8 euro. Voor de kinderen en ik dacht 9 voor de volwassenen. Nou, waar kun je tegenwoordig nog voor 9 euro. Uh, twee, twee hamburgers zijn dat. Ja. ja. ja. <lacht> zijn ze zo duur bij jullie? Ik weet het niet meer. Ja, ik weet niet wat die dingen kosten, maar dat zal toch wel. Oké. Okay. En, en de loge, loge is 10 euro. Dat je op de store. Oh, ja, ja, dat lijkt me allemaal. Uh, ja. Dat is een heel chic. Ja. Nou, mm. hey, ik, ik zal nog even, uh, even herhalen. Dus 9 mei voor de ouderen om 3 uur. Dan 10 mei, de prominente, Dus dat is vooral voor de zandvoorters uh, erg leuk. Dan uh, woensdag 11 en donderdag 12 mei. Nee, sorry, woensdag 11 mei regulier. En dan donderdag 12 en vrijdag 13 mei. Dat is voor scholen. En dan uh, zaterdag en zondag het laatste weekend. 14 en 15 mei is dan weer een reguliere uitzending. En de toegang is uh, zeg maar tussen 8, 9 en 10 8, 9 En, 10 euro. en, en in, vanaf dinsdag hangt de reclame in het dorp overal. Okay. Maar het staat in de kranten. En in de kranten zit ook nog een reductie. Het dat is wel zo goedkoop, maar toch kunnen ze nog productie krijgen. En dat speelt zich allemaal af op het parkeerterrein Zuid. Hè? Zuid. Het ja. is niet meer gratis parkeren. Uh -huh. Dat was het wel. Uh, er staat een, een soort meter in het midden. Een beetje geld in gooi. Maar, uh, uh, uh, nou, ik denk dat de gemeente ook wel een beetje lief is. Maar het is niet meer gratis. Uh, stimuleer je nu mensen uh, om niet te betalen? Nee hoor, nee, nee. nee. <laughs> ik, mag, ik mag als je een slechtere been bent. Uh -huh. dan mogen die mensen even een kaartje komen halen. Of uh, die worden dan niet alleen door ons, maar die worden dan even afgezet. En dan, uh, dan gaat die auto moet weer weg dan. Oké, ja, ik snap het. Zo werkt dat. Nou, die... ja, oh. Oh, ik heb nog één vraagje. Nou hoorde ik net al uh, van je dat uh, Ik ga weer juist zeggen, ja. hè, dat hoor je. Dat, uh, dat er inmiddels al wel kaartjes verkocht zijn. Ja. Waar kunnen mensen kaartjes kopen? Die Bij de... Bij, bij, uh, hoe heet het? Café Laurel en Hardy. Ja. Bij de klikspaan. Café Harlequijn en het VVV. Oké. Okay. En dat staat ook op de posters, die volgende week uitgang, ook in de krant. Maar die krant hebben we pas volgende week gedaan, echt met alles erop eraan. Want met, met de paas en zo, de mensen toch geen iedereen is druk. En we hebben een, je kan dus telefonisch reserveren, als ik dat mag zeggen. Dat is 06 53 47 03. Ja, en dan krijgen ze jou aan de telefoon. Klopt, hè? Zeg ja. ik het goed? Ja, oh, helemaal. Ja, okay. Nou, heel erg bedankt. Goeie vraag nog, uh, Matty. Ja. Uh, ja. Zonder kaartjes komen natuurlijk geen mensen. ik heel erg bedankt. Ik uh, wens je heel veel succes. Dankjewel. En uh, heel veel lol. En, uh, Kom kijken, zou ik zeggen. Nou, volgend jaar waarschijnlijk weer. Hij is een ik, beetje uh, prominent natuurlijk. Nou, hele leuke act, ja? ik heb hem niet gehoord. een hele leuke act, toch? Ik heb hem niet gehoord. We gaan zo mee nee, ik heb hem zelf okay. ook niet gehoord. Maar nou, dat is ook geen toeval, hoor. <laughs> Volgens mij uh, hadden we een, uh, het uh, slappe akkoord voor Richard bedacht. Uh, ja, hè? Ja, ja. Is dat hetzelfde slappe lachen? En, en volgens mij ja, heeft precies. hij heel veel evenwicht, dus dat kan hij ja, wel. Ja, hij is, is helemaal in balans. Ja, helemaal in balans. <laughs> nou, jullie worden allemaal bedankt. Oké, okay. nou, dat komt goed. Het volgende ja. uur uh, gaan we naar uh, Short de Reus van de Sports Service En ik heb het over jeugdvakantie uh, Sportweek. En uh, we gaan nu weer uh, naar een uh, gewoon uh, nummer, dus niet van Jessica Superstar. En dat is, uh, ja, ik word er wel stil van van dit soort verhalen. En daarom hebben we Van Dik Hout Stil in Mij. Mm -hmm. This show Uh, Zandvoort. We zitten vandaag in de studio en ergens wel jammer, want we hebben natuurlijk heerlijk lekker mooi weer en anders hadden we lekker buiten gezeten. Aan de andere kant hebben we weer een lekkere airco, dus we zitten wel uh, lekker uh, cool. Uh, nou, aangeschoven is uh, Sjoerd de Reus van de Sportservice en hij komt vertellen over de jeugdvakantie Sportweek, de sportkamp Zandvoort. Nou, welkom Sjoerd. Dankjewel. Leuk, uh, leuk dat je er bent. Ja. Kan jij jezelf even voorstellen voor de Zandvoorters die jou nog niet kennen? Uh, ik ben Sjoerd Reus, ge uh, ge geboren in Haarlem, maar ik woon al mijn hele leven natuurlijk in Zandvoort. Uh, ja, ik heb uh, jarenlang met Recreara meegewerkt uh -huh. als vrijwilliger, dus als teamlid en later heel even ondersteund als, uh, als bestuurslid. Uh, ik heb gestudeerd in Amsterdam. Uh, Human Logistics, dus evenementenlogistiek. En uh, daar ben ik nu voor afgestudeerd en ik ben nu vol te aan het werken. Dus, ja. En uh, waar werk je? Uh, Nieuw verder. Uh -huh. Snoeks Automotive. Dus uh, een bedrijf wat uh, bedrijfswagens helemaal verbouwt. Ah, Oké, okay. ja. en, en dat is van die sportservice, dat is meer een uh, part-time of hobby? Uh, dus, ik werk samen met, met de Sportservice. Uh -huh. uh, ik val er zelf buiten, dit is eigen initiatief. Okay. Dus uh, samen met mijn broertje, Timo ergens. Toen we organiseren samen dit kamp. Oké, okay. leuk. Ja. leuk. En dat is vrijwilligerswerk. Ja, ja. Okay. iedereen die meedoet uh, doet ook vrijwillig. Ja, en ehm... Um... Kun je je doelgroep uh, beschrijven? Want het gaat over een vakantie, hè? Ja. Of is het, uh, ga je echt, echt op vakantie? Of is het meer uh, dat je, ja, schrijf mij even wat het is. Wat is uh, het? Het zijn uh, dagactiviteiten eigenlijk. Dagactiviteiten. Uh, je schrijft hier voor een hele week. Dus maandag tot met vrijdag. En dan van, uh, nou, voorbehoud van 9 tot 4 ongeveer. Dus ze slapen niet daar. Uh -huh. En uh, ze krijgen de eerste vier dagen alleen maar sport. Alle clubsporten die je hier kan doen bijna. Okay. Dus allemaal voetbal, basketbal, tennis. En doe je dan ook op die velden? Bijvoorbeeld voetballen ja. doe je naar buiten? En ja. Uh, Oké, okay, ja. ja. En uh, de laatste dag, dan wordt het een soort van Oud-Hollandse spelletjes. En uh, in later in de middag hebben we allemaal opblaasactiviteiten, Steephelling, uh, buikglijbaan, noem het maar op. Ah. Ja. leuk. Dus uh, allemaal waterspelletjes, dus die kinderen die kunnen los. <laughs> Klinkt uh, leuk. Heb je daar nog een doelstelling bij, uh, bij dit uh, evenement? Um, ja, om het hele kamp vol te krijgen eigenlijk. Ja, dat, dat is het nou ik, maar ja. ik bedoel, uh, om dit te organiseren, wil je de kinderen nog wat meegeven? Uh, nou, we hebben een beetje drie kernwaarden opgesteld. Uh, het is niet dat we hier uh, topsport gaan geven, maar meer dat het om uh, gezelligheid gaat, samenspel en uh, fair play. Uh -huh. dat, ja. uh, dat staat toch wel een beetje, iedereen moet als een groep bij elkaar. Moet je, daarom hebben we die laatste dagen met spelletjes gedaan. Uh -huh. Dan moet je met elkaar kunnen werken om uh, het spelletje te kunnen winnen. Ja, zo ja. teamplaying wordt, wordt ook uh, ja, gevraagd. Ja. En ik zat ook nog te denken... Uh, ДИНАМИЧНАЯ het is bekend dat de Zandvoortse kinderen af de afgemaagd wat dikker zijn dan, uh, dan gemiddeld. Ook al uh, sport 80% van de Zandvoorters, maar die 20% die zijn sowieso te dik, blijkt. Ja. Um, dus er is nog enige stimulans om de Zandvoorters nog wat meer aan het, uh, aan het sporten te krijgen, de Zandvoortse kinderen. Is, is dit daar ook nog een motivatie achter? Ja, we proberen de kinderen natuurlijk zoveel mogelijk uh, te linken aan de sportclubs. En we hopen dat ze natuurlijk zelf ook op uh, de sporten uh, gaan. Ja. De clubs die, hebben, die krijgen ook de kans om zich gewoon uh, te promoten. Dus uh, door middel van een flyer of een inschrijfformulier. Mm -hmm. En uh, we zullen ze daar ook wel ondersteunen. Want dat is natuurlijk wel het leukste wat er is sporten. Ja, ik denk, ook, ik denk ook dat. Want kinderen tegenwoordig met al die computerspelletjes en uh, de computer. Ja. Dat het gewoon ontzettend. Ik vind het echt een heel leuk initiatief. Dat ze gewoon echt weer even voelen. Hoe het is om elke dag buiten bezig te zijn. En uh, aan het ja. sporten te zijn. En ja, met precies. elkaar bezig te zijn. Want vroeger deden we dat natuurlijk wel allemaal. Ik denk dat het nu tien jaar niet meer georganiseerd is. Uh, het vroeger werd gedaan door Rini en Rini Kappel. En daarnaast nog één of twee keer overgenomen. En uh, sindsdien is het er al niet meer geweest. Dus uh, ik heb het als kind gedaan. Ja, ja Ik vond dat geweldig. Als ja. dus je, je hebt zoiets van, wow, wauw, wat, wat, wat, wat heb ik toen ontzettend veel meegekregen. Wat ja. was het ontzettend leuk. Ja. Nu wordt het niet meer gedaan. En nu ga je zelf als ervaringsdeskundige, hè, zo, zo heet het dan, ja. ga je dit zelf uh, organiseren. Ja, precies. Leuk ja. is dat. Ja. Samen met mijn broertje. Leuk, die doet een sportopleiding, hbo. Ah, okay. En uh, Siels? Ja. Uh, Nee, in, in Holland. Sport en bewegen doet hij. En uh, ja, ik wilde het al een paar jaar geleden doen, maar toen was ik mijn eentje. En nu is hij van, uh, zullen we het samen doen? Oké, okay. ja. dat een leuk. Dat was wel, uh, ja, dat wel heel leuk. Ja. En de doelgroep, daar was ik net blijven hangen ja. met die vraag. Wat is de doelgroep? Uh, ongeveer groep 4 tot met groep 8. Dus uh, 5, 6 jaar tot 11, 12 jaar. Oké. Okay. En uh, ja, daartussen blijven we. Ja. Ja. ja. Zijn er nog kosten aan verbonden? Ja, voor de hele week is het 100 euro. 100 euro? Ja. En kunnen mensen ook nog uh, dagen alleen komen? Nee, het is echt uh, een volledige week. Dus uh, je kan je niet voor losse dagen inschrijven. Mm -hmm. uh, dat is dus eigenlijk het tegenovergestelde van de, wat er in de meivakantie gaat gebeuren met Sportservice. Mm -hmm. Want daar kan je per activiteit inschrijven. Oké. Okay. En bij ons is het gewoon echt een volledige week. Ja. Oké. Okay, um... Je, als je nou zegt van ja, je zou het willen promoten en ik geef je nou een halve een minuut, wat zou je dan zeggen? Dus we uh, spreken alle kinderen van 4 tot 12 en hun ouders. Kom daar naartoe. Ja, nou, sportkamp is natuurlijk een hartstikke leuke week waar je echt met al je vriendjes en vriendinnetjes gewoon allemaal leuke sporten gaat doen. Ik ben net vergeten te zeggen dat we ook nog een slipcursus op het circuit krijgen. Ja, dat dus... moet je even uitleggen, want het, <laughs> ja. kinderen van vier of wat is het, groep vier die slipcursus krijgen? Die, uh, die mogen achter in de auto. Ah, oké. Okay. En, uh, ja. Ja, ja, en de mensen van het circuit die gaan dan even, van slotenmakers. die gaan dan achter elkaar rondjes draaien met de kinderen achterin. Dus uh, die kinderen die worden alle kanten opgeslingerd. Hey, ik vond dat vroeger geweldig. Ja, ja. ja. ik denk dat papa ook nog wel mee wil. Ja, dat denk ik ook wel. <laughs> uh, alle ouders zijn ook gewoon welkom tijdens het hele sportkamp. Ja, maar dus, uh, ze mogen niet meedoen. Nee, maar, uh, misschien uh, vrijdagmiddag. Dan uh, laten we alles staan. Okay. En ik heb nog een vraagje, hè, want je hebt daar natuurlijk best wel. Want ik, ik lees hier net dat je inmiddels al 80 aanmeldingen hebt. Klopt dat? Nee, dat is voor het sportservice uh, voor de meivakantie is dat. oké, oh, oké. Okay. Okay. Ja, dus, uh, andere, ja. dat, uh, dat moet nog beginnen Ja, natuurlijk. precies. We hebben... Ja. Prachtige aanmeldingen voor hun activiteiten nu. En dat is dan uh, over twee weken. En uh, wij zitten nu uh, al op aardig wat. Uh, we hebben een minimum gezegd van uh, 35. Anders dan uh, moeten we zelf uh, bijbetalen. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk dat we dat zeker wel gaan halen. Ja, ja. ja het gaat snel. Nou, dat klinkt ontzettend leuk. Uh, het grappige is, net hadden we ook al een, uh, iemand die uh, met kinderen aan de gang ging. Dat was een echt van meiden. Toen hadden we allebei zoiets. Wauw, dit is uh, leuk. En ja, ik, helaas ik vind dit van ook heel erg leuk, hoor. Vind je jammer dat uh, weer zo? Wie weet volgend dan jaar. Dan huh? ja. Wie weet volgend Volgend jaar? Ja, maar ja, ik, ik zal natuurlijk <laughs> toch nooit in de doelgroep zitten. Want, uh, ja, maar dan kan hij zo'n week. Als een animo voor is. Voor volwassenen. Ja, voor volwassenen. ja. ja dat is leuk. Ja. <laughs> Hey, nou heel erg bedankt uh, Sjoerd. Uh, uiteraard wens ik jou en je broer ontzettend veel succes bij uh, dit ontzettend leuke initiatief. Uh, ja. Ja. Uh, ik hoop dat je lekker volle bak uh, krijgt, dat het een groot succes wordt. Ja, en, dat, uh, en mooi weer, dan zou het helemaal uh, perfect zijn. Ja. En waar, waar gaan ze zich aanmelden? Oké. Uh, wwsportkamp. Uh, okay. En dat Sandvormt wordt ook bekendgemaakt denk ik op de scholen? Ja, we, ja. Hebben al, we zijn alle scholen al afgerust. Oh, Iedereen Oh, je hebt al promotie ja. gedaan. Ja. Ja. Maar dat uh, komt nog wel hoor. Ja, ja. leuk. Bedankt en succes. Dankjewel. Het volgende onderwerp wat we straks gaan bespreken is uh, met Hans Rijmers. En hij gaat het volgende jazzconcert aankondigen. Wat we hebben. En dat is niet uh, morgen, maar dat is volgende week. En dat in verband met de Koninginendag dat we geen uitzending hebben. Van Goedemorgen Zandvoort. En we gaan nu weer naar een uh, Jesus Christ Superstar nummer. En uh, ja, dat is ook een mooie... Uh, Mooi nummer van uh, de, de, de, bijna het uh, hopeloze gevoel van, uh, nou het is allemaal helemaal verkeerd gegaan. En uh, misschien is het wel handig om nou gewoon eens weer even om helemaal opnieuw te beginnen. Want uh, ze hadden er allemaal wel zin in die, uh, die apostelen. Maar uh, wat er zo langzamerhand gebeurde die laatste dagen, daar hadden ze niet zo, uh, dat zagen ze niet zo zitten. Dus het volgende nummer is, could we start again please? En welkom terug, lieve luisteraars, bij Goedemorgen Zandvoort. Dit keer vanuit de studio. Wij zijn Ben Oveugen en uh, Richard Buitenek. En uh, ja, we presenteren hier uh, Goedemorgen Zandvoort. We gaan uh, nu naar het laatste blok. Dat is uh, Hans Rijmers van uh, de jazzconcert uh, uh, Zandvoort. En uh, nou, welkom uh, Hans. Wel bekend, uh, de plek is uh, niet helemaal uh, normaal. Hè. Normaal kom je altijd in Hotel Hoogland. En nu moet je even naar de studio uh, komen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja, maar dit is, dit is ook een bekende plek hoor. Ja. Want hier doen we dan op zondagmorgen de, de, de jazzprogramma's vandaan. En dat mag ik dan af en toe samen met Hans Zandberg uh, oh, die, uh, hier hier uh, uh, samen doen. Uh, uh, als Hans het leuk vindt uh, dat ik er ben, en dan word ik daarvoor uitgenodigd. En het is heel leuk, met een greep in de, in de CD-kast ja. uh, ja. Die we laten horen. Dus dit is bekend terrein. Dus, uh, ja, leuk. Ja, ja. hey, uh, we hebben niet uh, morgen een jazzconcert, maar volgende week. Ja, hè? 1 mei. 1 mei. Want uh, ja, volgende week hebben wij geen uh, uitzending, uh, luisteraars van Goedemorgen Zand voor hetwege Maar we hebben wel vast het uh, jazzconcert, uh, Kondigen we nu aan, wat op uh, zondag 1 mei wordt uh, aangekondigd. En uh, ja, dan hebben we Magiet uh, Schoersma, Nog een hele jonge dame... Zeker. in 1983. Klopt. Uh, dat zo iemand al uh, op, hè, het niveau bereikt van, uh, om bij jullie te mogen spelen. Of ja. In dit geval. Ja, dat klopt. Maar we hebben natuurlijk in Nederland een heleboel uh, aanstormende uh, talenten. Ja, niet alleen uh, vocalisten en vocalisten, maar ook muzikanten. En uh, we zitten net in een, in een hele goede periode. Hmm. En, en daar zijn we ontzettend blij mee. He, Magritte Sjoerdsma, uh, V. Klaas, dat is al wat ouder. Uh, uh, Emerald, uh, de, en zo zijn Giovanca, En zo zijn er nog een heleboel. Sabrina Stark, niet te vergeten. En zo zijn er een heleboel. En het is een geweldige lichting die, uh, die fantastische muziek maken. En, en daar, uh, daar zijn we blij om. En ja, ik ja. kan bijna zeggen: als iemand zijn conservatorium, conservatorium heeft gehad, uh, ja, dan ben je 24 of zo. Ja, ja dan is je stem redelijk professioneel geschoold. Ja. Dan moet je misschien nog wat rijpen. Maar ja, dan als je ja, maar, 30 bent, dan, dan. Ja, maar dan he? moet je nog wel een beetje geluk hebben. Dat ook al, uh, ook al ben je 24 en ben je komende oude afgestudeerd dan heb je nog steeds wel een beetje uh, het geluk nodig om ergens bij een aantal uh, toonaangevende muzikanten of producers in het goede pulletje te vallen die bereid zijn om uh, in jouw tijd dus geld te investeren om een, uh, om een cd'tje te maken en, en dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk uh, uh, en, en daarmee kun je aan de weg hè, timmeren, zij heeft de eerste cd gemaakt in, in 2006 hè, en 23 mei komt de tweede uit. En het is een, een fantastisch uh, talent. Er gaan echt mensen uit uh, andere delen van het land voor haar hier naartoe komen. Ja. Als, als, wat, wat ik me af zit te vragen is um, nou, Jazz lijkt me nou niet echt een bepaalde muziekstroming Die uh, uh, geliefd is Bij, bij de jeugd en, en dan toch zulke jonge talenten Waar ligt dat dan aan? Nou dat? nou dat is dat, dat zit hem een beetje in het uh, uh, Gelukkig vage gebied uh, Tussen, tussen uh, Pop, jazz En funk en noem maar op allemaal En daarom kun je ook alleen maar Heel blij zijn dat bijvoorbeeld een uh, Carol Emerald, een, een, als het ware, een brug, een brug heeft geslagen. Tussen de jeugd, hè, dus de pop. En, en wat meer naar de jazzkant. Dus in jazz-arrangementen geschreven popmuziek. Een beetje gewikkelde zin. Ja. Maar daar komt het eigenlijk op neer. En dan kun je alleen maar hopen dat dan de jeugd denkt: van goh, dat is leuk, dat is aardig laat ik me eens wat dieper in die stroming uh, uh, verdiepen dan ga ik misschien andere jazz ook leuk vinden ja. uiteindelijk word je altijd door iets uh, op het spoor gezet ja, precies, dat ik bedoel, precies. dat heeft iedereen gehad ja. je, je wordt niet geboren uh, uh, en op het moment dat je eerste woorden kan zeggen dan roep je jazz, dat is onzin ja. nee, dat, dat groeit ja. en, en je wordt door iets getriggerd maar wat, jazz je, is ook wat je een, aanspreekt jazz is ook een van de meest complexe muziekvormen hè? dus dat, dat, dat kan bijna nou ja, ook niet, he, dat dat dan als je het nou meteen, uh... Uh, ja als je tot de essentie terugbrengt dan is jazz het improviseren op uh, uh, bestaande thema's. Daar ja. komt het eigenlijk op neer. Maar nou, het zit allemaal wel uh, ingewikkeld in elkaar, zou ik maar zeggen. Hè? De, ja. ja, nou... Het is allemaal het, geen vierkwartsma bijvoorbeeld. Uh, uh, uh, nee, maar het wordt ook vaak heel uh, ingewikkeld gemaakt om um, um, um doelgroepen te creëren. Ja, He, ah, als, okay. als iedereen alles van hetzelfde doet, ja, dan is er nauwelijks nog markt. Maar je hebt nieuwe stromingen nodig om het voor iedereen interessant en levendig te houden. Ja. Ja, en dat gebeurt. Gelukkig wel. Zullen we even naar uh, ja. de, uh, de voorstelling van uh, 1 mei? Ja. Kun je iets vertellen over Margriet Sjoerdsma? Nou... Ze heeft, uh, uh, het, is een, het is toch een hele slimme dame, hoor. Als je zes uh, gymnasium doet en daarna het conservatorium nog even erachteraan doet. En op die leeftijd uh, ben je dan klaar met je studie. En je kan je dan op je muziekcarrière richten. Dan heb ik daar wel uh, grote bewondering voor. Hoor. Ja. En, en de gedrevenheid waarmee je dat doet. En dat blijkt dan ook dat je dan uh, wordt uitgenodigd om in de halve finale van het Brussels International Young Jazz Singers Competition mee te doen. En ja, dan dan, dan uh, uh, uh, maak je maak je mooie dingen. Hij heeft opgetreden, uh, uh, Jason Yorktown. En het Jazz Festival en zo zijn er nog een aantal van die festivals waar ze, waar ze komt. En wordt daar, wordt daar, wordt daar uitgenodigd en ja, dat, dat doe je niet zomaar, nee. daar, daar moet je wel iets voor, uh, voor gepresteerd hebben. En ze is ook een van de meest veelbelovende nieuwe vocalisten ja. van het seizoen 2008-2009. Ja. Nou ja, dat, dat, het, uh... dat, zit hem, dat zit hem in die generatie. En, ja. en dit, is een, uh, dit is voor die meiden een, uh, een flinke competitie hoor, want alle festivals komen er nu weer aan in, mm. in deze tijd. Ja. Hè? Uh, uh, uh, North Sea Jazz he, heeft ze opgetreden, North Sea Jazz nou dan, dan daar word je niet zomaar voor, op, uh, voor gevraagd. Er zijn, er zijn muzikanten die uh, bij de organisatie van North Sea uh, leuren om daar op te mogen treden. En mm -hmm. wat daar niet gebeurt. Ja. Als je daarvoor uitgenodigd wordt, dan verwachten ze dat daar een publiek voor komt. Mm -hmm. Want, uh, ja, hoe je het nou went of keert uh, Mojo, die het organiseert ja, uh, een commerciële organisatie hoor, er moet gewoon geld verdiend worden. Ja, en dan kun je daar heel idealistisch van, ja, ik vind jazz yes, wel leuk. Maar als hij geld wordt verdiend, dan houdt ze het zo zelf op. Dus dat ja. kan niet. Ja. Even ja. naar het concert. Uh, ja. Hoe laat, uh, kosten, waar enzovoort? Uh, als gebruikelijk om uh, half drie in uh, gebouwde krocht. Mm -hmm. En twee 15, 15 euro. En voor de studenten, uh, ja, rond, uh, rond twee uur, ja. kwart voor twee, twee uur open. En uh, ja, dan hoop ik maar dat als ik nu naar buiten kijk... En dan hoor ik wel geweldige berichten van het blijft nog minimaal tien dagen zo. En nou, mag volgende week zondagmorgen zo, als iedereen naar buiten mag het kijkt, mag het wel ja. ietsje meer. Nou, het hoeft niet te regenen, maar er, ze moeten wel komen. Maar zou uitbundig als het nu is, dat mag dan vanaf een, vanaf een uur of vijf zondag. Maar ja. tot die tijd moet het, moet het wel moet, het Ja, dit is het ja. laatste, laatste concert van dit seizoen. Kijk. Uh, dus we gaan daar uh, we gaan dat vrolijk en mooi en prachtig uh, afsluiten met een geweldige zangeres. Dus ik hoop... Dat het dat, dat, dat lekker druk wordt. Ja. En, ik mag, uh, en ik mag weer bloemetjes geven en daar word ik dan ook wel weer vrolijk van. Ja. Ja. Ja. Heel erg bedankt voor, uh, voor de uitleg. Ja. En Richard, en, uh, ik heb nog één één vraag ja, ja. aan als, als we, uh, je zat er zo net om over te vertellen over de Nederlandse artiesten, de jazzartiesten. Ja. En dan stel ik me nog eigenlijk af te vragen: in in hoeverre verhoudt het zich tot het uh, zeg maar, dit internationale podium, de Nederlanders. Zijn wij staan wij euh, zitten, doen wij mee in de top van het internationale podium van jazzartiesten? Nou, ja dat. Vind ik eigenlijk wel hoor. Uh, maar dat is natuurlijk heel subjectief. Uh, wij hebben in Nederland altijd een beetje de, het gevoel van. Ah, Nederland, klein land. Wat, wat stellen wij naar voren ten opzichte van het internationale podium. Hè? En dan praat je vooral natuurlijk over de Amerikanen. En, en noem maar op allemaal. Maar vergis je niet. Uh, en dat geldt niet alleen voor Nederland hoor. Maar uh, in Duitsland, Zweden, Engeland, België. Fantastische jazzmuzikanten. Ja, ook Zielemans, hè? Ja, maar Bijvoorbeeld... niet alleen hij. Maar mm -hmm. er zijn Nederlandse muzikanten die wonen en die werken in New York. Mm -hmm. Die worden daar gevraagd. Ja, ja. Dus die zijn daar gaan wonen. Ja, daar moeten we buitengewoon trots op zijn. Ja, zeker. Hè? En, en, en nou zijn dat toevallig twee muzikanten die hier als aanstormende talent in de krocht al hebben opgetreden. Mm -hmm. Kijk, dat is leuk. Nee, maar daarom, ja, maar daarom zeggen wij ook altijd van uh, uh, uh, eerst in de krocht optreden en, en dan is het goed genoeg om aan die internationale carrière en die CD's te gaan beginnen en zo. Maar als je daar niet op opgetreden, dan is hij loze muziek. Ik zou er niet eens van beginnen. Dat is een mooie, mooie slot worden. <laughs> Hans bedankt voor succes met het uh, beetje zelfspot kanaal. Ja, succes met het concert. Zeer bedankt voor jullie tijd. We gaan straks nog even een korte mededeling uh, doen, maar we gaan nu eerst even naar uh, muziek. En dat is uh, een lekker luchtig uh, nummer uh, van al een tijdje geleden. Nena met 99 9 Luchtballon. Zandvoort. Dit keer niet uit Hoogland, maar lekker uit de studio met een heerlijke airco. En uh, we beginnen even met de agenda voor de komende week. En dat gaat worden voorgelezen door Betty van Vorst. Nou, hier komt het um, vandaag. Dames, allemaal uh, met de hoge hakken. Ik heb gehoord minimaal 7 centimeter. naar het dorp komen, dan kunnen jullie meedoen aan de hoge hakkenrace. Hij begint onderaan de kerkstraat en eindigt bovenaan. Degene die wint krijgt een cadeauscheck van 500 euro. Het schijnt een heel spektakel te worden met ook allemaal gezellige hapjes heb ik gelezen. En dus uh, dames komt alle of mensen uit Zandvoort komt allemaal kijken om de dames uh, aan te moedigen. Want wij doen het altijd wel op onze hakken lopen, maar het valt niet mee. Uh, vandaag en maandag hebben we de paasraces op het circuit. Dit uh, hebben wij elk jaar. Maandag start de eerste race om 9 uur en de laatste race eindigt om vijf over half 7. Is natuurlijk een heel mooi evenement, altijd voor wordt. Dus uh, iedereen is weer van harte welkom. Maandag hebben we in het muziekpaviljoen de Pleasant Pluckers. Deze beginnen om half twee. En natuurlijk hebben wij volgende week de dag. Wij hebben dan geen uitzending. Dus wij doen alvast deze mededeling. Kom allemaal naar het dorp. Naar de Zeepkistenrace te kijken. Deze start om kwart over vier. En vindt plaats in de Oranje Straat. Betty, dankjewel. En uh, nou, we gaan nu uh, het programma afsluiten. Vergeet u niet uh, donderdag uh, te luisteren tussen 8 en 10. Want dan is de herhaling van dit uh, programma, als u er geen genoeg van kan krijgen. En uh, in uw eigen tijd kunt u ook luisteren. Ga dan naar ZFM's Zandvoort, de website. Vul de datum in, vul de tijd in. En één uurtje later invullen. En dan krijgt u deze uitzending uh, bij uitzending gemist. En natuurlijk elk programma van, uh, van ZFM, wat ZFM uh, uitzendt. Nou, de techniek uh, heeft is gebe gebe gebeurd door uh, Benno Veugen. Benno, heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. En wat, wat hebben we hier nou? Naar dit programma? Ja, kom, kom ik zo Oké. Okay. Uh, de redactie uh, was Yvonne uh, Roosendaal. En de koffie uh, en de presentatie ook uh, Betty van Forst. En uh, we gaan nog even naar uh, het volgende programma. En daar gelukkig zit de nieuwe presentator zit er al. En Pieter Jouwstra. Pieter, wat gaan we doen? Ja, uh, twaalf uur? we, we zitten er al klaar voor. Na de klok van 12 uur hebben we een uh, zeer bekende zandvoorter, Bob Gansner. Want we gaan praten over de smederij Gansner. De hele geschiedenis, trouwens alle smederijen in Zandvoort. En we hebben er wat gehad. Dus het wordt heel interessant. Luister van 12 tot 1 naar Bob Gansner. En dat is na het nieuws. Nou, ik wil jullie allemaal uh, een hele goede Pasen... Wensen, ga lekker naar het strand of lekker naar buiten, en uh, gaan wij het ook doen. En uh, nou, ik ga nu even naar het laatste muziek uh, luisteren. Uiteraard is dan uh, dat weer van Disco Superstar, en uh, ja, het het nummer wel van de CD Superstar.